CFM, in 2010, al 20 jaar live. CFM, met nu, jouw keuze, CFM. Ja, Zeker, dat waren ze. Gangster met uh, het uh, nummer uh, No Disguise. Ik kende het ook nog in een demo-uitvoering. En dan heet het heel anders. Dan heet het ineens Megalodion. En over uh, gangster gesproken. De heren en uh, dames. Want ik heb het over uh, een uh, viermans uh, herengroep. En één dame zit erbij. En ze hadden afgelopen woensdag hun eindexamenopdracht in Panama, Amsterdam. En ik kan vertellen degene die beoordeeld moest worden was is Daan van Putten. Hij is geslaagd. Dus, uh, dus vandaar dat wij uh, bij deze uh, hem even feliciteren. En ja, ik ben niet alleen, want Marijn uh, Pirouli vandaag is mijn gast. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. ja. Ja, want jij kent ze ook, hè? Ik ken ze ook. Ja. Ik ken ze van de Popacademie. Van de, de Popacademie. Uh, ik en uh, Daan, heb ik dan toevallig een keer ontmoet op het conservatorium. Mm -hmm. hij, is, uh, hij zit daar dus op het in Amsterdam. Ja. En uh, ik heb hem een keer zien spelen en ik uh, vond het ook helemaal te gek. Dus ja, uh, ja. zeker weten. Ja, er zit, er zit behoorlijk wat explosiviteit in uh, in de optreden ook, hè? Zeker weten. Ja, ja zeker. Het was woensdagavond was het ook wel explosief. Alleen het geluid was een beetje... Je dacht uh, hoor, Jullie gezegd. Ik was uitgenodigd. Ja. Maar uh, ik had uh, zelf uh, bepaalde dingen te doen. Dus ik kon helaas niet komen. Het lag trouwens niet aan de band hoor. Dat, uh, okay, het, was, uh, het was meer uh, de, de techniek die het een beetje afliet weten. Oké, okay, dus, ja, jammer is dat ja. natuurlijk altijd. Maar dat, is, dat is altijd het meest vervelende. Je moet het altijd dat overlaten aan anderen. En als je dan op een gegeven moment uh, dan daar staat... Ja, dan heb je dus natuurlijk uh, van... Oh, ja, het dit... is Nee, ik heb anders. ook uh, zelf een paar keer in het Panama gestaan. En ja. ik vond eerlijk gezegd, uh, het Panama zelf wel een heel mooi geluid hebben. Ja, dus, uh, ik hebben weet, ze ook ja. wel. Ja, het ze ook is wel. Dat, uh, dat, dat is het alleen als je. Uh, het is net als je bijvoorbeeld uh, staat te koken. Je kan het verprutsen. Dus. Uh, ja, 100%, <laughs> ja, dit, ja, ja En dat is wat er dus nu ook een beetje gebeurd is. Ja, het is trouwens wel een eer als je als uh, opener van een programma mag uh, gedraaid mag worden. En ze zijn net bezig. En het is er nu al over kopen. Dus uh, ja, nee, Dus dat is dus dan top. Is het allemaal top. Maar we gaan straks over. Het over jou hebben natuurlijk. Ja. Want, uh, want ja, uh, voor de mensen die het niet weten. Er was ergens in maart hier in Dansee Toen was het, uh, was het nog open. En afgelopen tijd was het even dicht geweest. En nu zijn ze weer open. Oh zijn we weer open. Ja als het goed is okay. zijn ze weer open. Dus, uh, en uh, daar heb jij, een, uh, ja, heb jij ook een optreden gedaan. Ja. En toen heb ik jou mogen beoordelen als jurylid. Inderdaad. En uh, daar gaan we het uh, straks nog uh, even wat uh, uitgebreider over hebben. Uh, goed, dat uh, voor straks. Nou heb ik helemaal uh, niks uh, klaarstaan. Dat is altijd heel erg leuk. Maar ik ga dat gewoon even, alle minuut, eventjes doen. Hopelijk uh, deze moet ik hebben. Want het is vandaag natuurlijk... 30 mei, en 30 mei uh, dan is een datum die we dus uh, eventjes uh, in oogenschouw nemen. Dat is, uh, er zijn 150 dagen zijn er al geweest, we hebben er nog 215 over. Inmiddels in, uh, in dit land zit je toch even open uh, Marijn, want het, misschien dat je dan ook nog even mee uh, kan ja, tuurlijk. reageren. Dus. Ja, tuurlijk. Uh, Vandaag uh, geboren is uh, Magnus Norman, sorry. Maar ik weet niet wie dat is. Ik heb ook geen idee geen, wie het is. Geen flauw idee. Helene, nee. Helene, Dupu, Helene Dupuis. Ja, uh, ik ken mijn klassiekers. Maar ook hier uh, moet ik uh, toch even passen. En er zijn uh, ongetwijfeld een aantal mensen zeggen van... Weet je dat niet? Nou, die mensen die uh, dat uh, weten, die mogen dat uh, fijn melden bij mij. Ik uh, ben via de huis uh, gewoon vandaag even bereikbaar, dus uh, dan, uh, dan zet je je taal maar even fijn op. <laughs> uh, Sylvia de Leur, die leeft uh, helaas niet meer, zo'n oude actrice. Uh, Gerard Torenaar, Mr. Amsterdam, zo'n oud commissaris, uh, zou ook vandaag jarig zijn geweest. Alleen, hij leeft uh, net als Sylvia de Leur ook niet meer. Benny Goodmans verjaardag was het ook. Dat is een uh, jazzmuzikant. Ja. En Arthur Andersen, dat uh, zegt mij ook wel wat. Dat is uh, volgens mij een van, uh, dat is een, uh, ja, iemand die op Antarctica is uh, geweest. Uh, die was precies 125 jaar geleden geboren op deze dag. Dat uh, voor de mensen die daar geïnteresseerd zijn. Nou, vandaag uh, zijn uh, de volgende feiten te melden. Tenminste, uh, uh, uh, op deze dag zijn er een aantal feiten te melden. Maandag 30 mei 2005 weet iedereen uh, wat er is gebeurd op Aruba. Want uh, de 18-jarige Natalie Holloway verdwijnt na een avondje stappen spoorloos. En sindsdien ontbreekt eigenlijk elk spoor. En we weten allemaal dat Peter de Vries daar behoorlijk wat aandacht aan besteed heeft met Joram van der Sloot. En dan is op zondag 30 mei 1982 uh, Spanje als 16e naveland uh, toegetreden. 30 mei 1981 wordt president Ziaur rahman van Bangladesh in Dhaka vermoord. En verder op 30 mei, 1962, uh, ver, nee, 30 mei 1972 richten drie Japanse terroristen opgeleid door het Volksfront voor de bevrijding van Palestina een bloedbad aan op het vliegveldlot bij Tel Aviv. 30 mei 1970 wordt de met Space Tower uitgebreide Euromast in Rotterdam opengesteld voor het publiek. En op 30 mei 1961 stort een DC-8 van KLM bij Portugal in zee en dat levert 62 doden op. Het, uh, man, het mandement dat de Nederlandse bisschoppen op 30 mei 1954 in de kerken laat voorlezen, verbiedt katholieken lid te worden van het toenmalige NVV, dat is een vakbond, of te luisteren naar de Fara. En dan kun je nagaan. <laughs> Kun je het voorstellen? Dan staat er zo'n uh, zo paap en die zegt... Gij zult geen lid worden van de Nederlandse vakvereniging. Nee, nou ja, oh, dat slaat helemaal naar. Ja, op, dat, uh, als jij als, jij als er nu uh, in die tijd zou leven... Dan denk ik, uh, zou volgens ik je volgens mij gek worden, ik denk ik. Ik denk dat ik, ik mijn schoen op heet. <laughs> oh, <cent. laughs> ja, ja ik, ik, ik heb wel zoiets van... Uh, van nou ja, goed, uh, dat dat nog bestaat heeft. Dus. Ja. Ja, maar goed, uh, je staat er niet uh, meer bij stil. Quizvraag natuurkunde. In welke eenheid wordt de elektrische spanning uitgedrukt? En dan mag je dat verder eventjes invullen. A is hertz, B ohm, C volt en D watt. Nou, dat dus elektrische spanning. Nou, die elektrische spanning die is er uh, nu ook wel een beetje in de studio... ...als het gaat om uh, de muzieksamenstelling uh, van vandaag. Hadden we net gangster, nu gaan we even wat uh, de populaire tour op uh, zoeken. Hier is Latricia McNeil en The Perfect Love.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 En today En uh, daarvoor hoorden we een hele mooie van Latricia McNeil Anders Zandbergen zou zeggen dat is een typische Jaap Koper plaatje Nou ja goed dat mag Ik uh, vind, het, vind het niet erg hoor <laughs> Ja en uh, nou ja over Junkie Excel gesproken 5 mei uh, staat uh, bij een hoop mensen In uh, de datum uh, Als datum gegrift Bevrijdingspop in Haarlem, daar speelde Junkie XL op het, uh, het provincie-Noord-Holland podium dat uitkeek op, uh, ja, op het provinciehuis. En het was een geweldig spetterend optreden, heb ik uh, gezien. Uh, hij kreeg uh, de zaak mooi mee, uh, ja, Tom Mottenborg. Daar ja. zit ik dus ook niet bij. Nee, dat is wel zonde. Ja. Zonde is dat, hè? Is heel raar, ja raar, dat uh, Goed, maar, uh, uh, voordat we even... Want jij bent muzikant. Een uh -huh. singer-songwriter. nou ja. zit je meteen hier goed, want uh, dit is de toekomst. Het programma wat meer aan de singer-songwriters gaat doen. Ja, Gangster is een uitstapje. Ja. Maar dat, uh, ze, mogen, uh, ze mogen erin hoor. Dus, uh, Ik, omdat ja. het lokaal en regionaal is. Dus uh, ze komen uit de Muiden. Dus ja, dan mm -hmm. komen ze er sowieso in. Ja. Uh, uh, nou, zo dadelijk even over, uh, over jou. Maar uh, Bevrijdingspop, was je dus niet bij? Nee, heel erg zonde. Ja. Uh, wat heb ik die dag gedaan? Heb je gewerkt? Uh, nee, ik had niet gewerkt. Ik zat bij een vriend thuis. En ja. we wilden dus wel heel graag erheen gaan. We zaten zelfs in Haarlem. Ja. En ik wilde zelf heel graag naar Alain Clark. Ja. Omdat ik daar persoonlijk heel erg van hou. Ja. Uh, alleen, uh, er was een uh, klein ongelukje gebeurd bij hem thuis. Dus we ja. konden zeg maar niet meer weg. Mm. Dus het was een beetje vervelend gaan. Ja. Uh, dus ik heb het gemist. Heel oh, jammer. Ja, zeker. Ja, ja. Maar volgend jaar hoop ik er wel bij te zijn. Ja, nou ja, goed. Dat maakt ook op zich niet zo gek veel uit. Ja. Uh, nu even over jouw muzikale ja. uh, aspiraties. Ja. Uh, ik weet niet meer precies wanneer dat die maart is geweest. Maar ik ga even terug graven. Volgens mij is het zelfs nog februari geweest. Um, hm. Uit mijn volgens hoofd mij was het was toch het, maart. Uh, volgens mij was het eind februari. Nee, was maart volgens mij toch. Ja? 9 of 16 maart in ieder geval. Ik wil er even vanaf zijn. Maar ik kreeg op een gegeven moment een berichtje van, uh, van uh, Roy van Buringen. Mm -hmm. En die zegt van... Ja, ik zoek nog een jurylid. Nou, ik kom als jurylid. De eerste die ik tegenkom is uh, Daan van Putten en Julian Cassette. Mm -hmm. <laughs> Dat was, was altijd heel erg prettig. Die twee mm -hmm. jongens die hebben afgelopen woensdag dus een uh, eindexamen gehaald uh, in Panama. Mm -hmm. En was jij daar ook. Ja. Uh, Hoe ben je het, ertoe uh, gekomen um, om dat uh, te gaan doen dus? Even kijken hoor, dan moet ik ook eventjes een beetje teruggraven. Ja, uh, ja ik, uh, ik kreeg van mijn moeder te horen uh, ik hou eigenlijk helemaal niet zo heel erg van uh, talentenshows zeg ja? ik, heel ja. eerlijk, want ik, uh, ja, ik probeer zelf nog natuurlijk altijd nog beter te worden mm -hmm. dus, uh, maar ja, mijn moeder, ja je kent het wel, uh, moeders, die uh, zaten op internet en die, die, zagen, een, uh, die zagen dus staan van uh, dat er een talentenshow was in Zandvoort ja. en uh, die, die zei dus tegen mij van nou Marijn, uh, nou, doe nou gewoon een keer lekker je ding, weet je wel. En uh, laat je ze nou eens een keer zien. Dus nou, ik heb er even over nagedacht. En ik dacht van, nou, weet je, waarom ook niet? Ik bedoel, uh, ik kan het altijd proberen. Ja. En uh, ja, van de een kwam het andere. En toen stond ik meteen op het podium uh, in Danzee. Dus ja. uh, zo was het eigenlijk een beetje gelopen. Ja, het, het, het begon met een cover, kan ik me nog herinneren? Ja, nou, ik deed, uh, ja, ik deed eerst, ik wilde eigenlijk twee covers doen. Ja. Ja, uh, daar kom ik uh, nog even het, op. Ja. <laughs> daar kom ik nog ik, wil, ik wilde ja. twee koffers doen. Ja, maar je begon met een koffer, dat ja, weet ik in ieder geval. Ik begon met een koffer. Ja. En uh, dat was een koffer van uh, Sunday Morning, van ja. Maroon 5. Ja, ja, dat klopt. En uh, ik wilde daarna nog een koffer gaan doen. Ja, en oh. toen kwam een Jaapie koper met de Muziekboulevard ja. van CFM <laughs> En die zegt: Heb je ook eigen nummers? Dat en Toen zei hij: Ja, dat heb ik. Ja, dat was dus het. Uh, en wil het ding. je dat. Ja. Uh, ja. Ja, Jaap, uh, jij zei dus van ja. heb je een eigen muziek? Dus ik zei van ja, dat heb ik. En ik had gelukkig, mijn uh, gitarist van mijn band had ik bij me. Ja. En uh, toevallig uh, hadden we dus een eigen nummer uh, gemaakt. Ja. En uh, dat nummer wilden we dus uh, uh, ja, vrijgeven op, uh, bij het optreden. En het, uh, ja, volgens mij uh, vonden veel mensen het best wel leuk. Het uh, was ook een heel, heel slimme zet om toch... Ja, eigenlijk, eigenlijk ben ik de aanstichter nog geweest. Je... Ja, gelukkig. <laughs> gelukkig maar dat je het gedaan hebt. ja Ik bedoel het net zeggen. want het, het maakte zo'n geweldig goede indruk. En ja. ik blijf zeggen, en daar sta ik nog steeds achter op die, die woorden die ik toen zei... Mm -hmm. Ga kijken of je inderdaad ertussen kan komen bij de Grote Prijs van Nederland. Ja, ja ik hoorde natuurlijk, uh, ik heb er uh, veel reacties voor gekregen, uh, ja. Gelukkig. En daar uh, ben ik ook heel blij mee. Um, maar ik, uh, ik ben nog zelf een beetje ook aan het zoeken van waar ik nou het beste uh, mezelf kan plaatsen. Mm -hmm. Ook op talentenjachten. Want je ja. hebt bijvoorbeeld ook nog uh, mooie noten. Ja. Echt voor singer-songwriters. Ja. En uh, ik heb volgens mij wel, bij Grote Prijs in Nederland, is volgens mij wel dat er heel veel bands ook aan meedoen, toch? Nee, valt wel mee. Of is het echt meer... Uh, meer uh... Van wel mij, hoor. Oké. Okay, ja, okay. ja, ik, ik bedoel, als ik afgelopen vrijdag uh, bijvoorbeeld Felicia Bloemendaal, die uh, ja. heeft dan een, een medegitarist bij zich. Ja. Uh, Kees Mayfield was alleen op gitaar. Okay. Dus uh, ja, ja uh, laten we zeggen Fabiana Dammers uh, heeft ook uh, daar uh, een dag daarvoor gewoon zichzelf begeleid op de, op de gitaar. En niet te vergeten deed ze dat ook in het voorprogramma van Elske de Wal. Dus, uh, okay. dus ja, vorige week vrijdag was dat in patronaat. Dus mm -hmm. zo vreemd is dat allemaal niet. Dan uh, kan ik er best wel tussen, ja. Ja, dan kan <laughs> jij er ook wel tussen. We en zeker weten. als jij dus, wat, wat ik zeg, met die, uh, met die uh, gitarist van je, mm -hmm. met z'n tweeën op dat podium... Dat is allemaal te doen hoor. Ja, zeker. Echt te doen. Ja, nee, dat is een goede jongen. Hij ja, kan hartstikke goed spelen en begeleiden. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, zit, ik, ik overweeg het zeker wel om, dat, om daar aan mee te doen. Ja, um, even over jouw achtergrond. Waarom ben je sing songwriter Um, ik wil best even iets over mezelf vertellen. Ja, uh, ik, uh, ik zit op de popopleiding uh, van Amsterdam. Ja. Uh, die, uh, dit is een beetje zeg maar een soort van um, ja, vooropleiding van het conservatorium to zeg ja, maar. Ja, ja. Ja. Je bent wel uh, beroepsmuzikant, je bent afgestudeerd, ja. maar het is zeg maar. Je ze probeert je eigenlijk door te stromen naar het conservatorium. Ja. Uh, omdat uh, uh, ik, ik doe het op mbo-niveau ja. en het uh, conservatorium is natuurlijk hbo-niveau. Ja, ja. Dus uh, ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk ook uh, mensen met een MBO-niveau uh, hebben ja. natuurlijk ook uh, muzikaal uh, talent. Dus hebben ja. ze die opleiding opgestart. Ik doe dat nu uh, voor, dit is mijn derde jaar, ja. waar, ik, waar ik nu ga beginnen. En um, ja, ik speel gitaar en mijn hoofdvak daar is zang. Ja. Dus uh, ik vind, uh, bands vind ik ook helemaal te gek. Maar ja. uh, mijn hart ligt toch gewoon meer bij het lekker uh, simpel uh, gitaartje en ja. uh, lekker zingen. En uh, maar, ja, vandaar dat ik uh, dat het doe. Is het is in in ieder geval, dat kan ik je wel vertellen. Het is in. Ja, ik heb uh, meerdere mensen gezien. Uh, was, uh, in Exit Rotterdam was J minor bijvoorbeeld uit uh, Middelburg. Ook mm -hmm. met alleen maar een akoestische gitaar op het podium. Mm -hmm. Er stond verder niemand bij. Nee. Uh, Kees Mayfield, afgelopen vrijdag, Dito met een sterretje. En ja, wat ik zeg, Fabiana de Dammers heeft het ook al meerdere malen nu al gedaan, uh, dat ze daar alleen op het podium staat met een gitaar in haar handen. Dus, ja, super. Ja, zo vreemd het, is het dus niet. Ik vind dat het heel uh, persoonlijk, vind ik dat het heel puur overkomt. Als ja. je echt met je gitaar en met je stem, ja. weet je, dan ga je ook heb ik natuurlijk, heb ik uh, tenminste heel, heel erg luisteren naar, ja. naar die persoon, weet je wel, wat hij doet, en naar zijn gitaar en naar zijn stem. Ja. Weet je wel, kijk als met band speelt, dan heb je heel snel dat het gewoon, dat je, je wordt zo afgeleid eigenlijk door alle instrumenten, dus ja. dan, weet je wel, dus uh, ja, ik, ik, ik persoonlijk hou echt heel erg van uh, van, uh, van uh, gitaar en zang zeg ja. maar, vandaar. Ja, ik noemde Kees Mayfield, uh, die ga ik uh, zo dadelijk even uh, spotten want ik zal ongetwijfeld zal die wel een gaan. Uh, Minespace gegeven hebben. En die kunnen we er dus wel even eraf pikken van hoe dat klinkt. Uh, overigens, ik maakte even net al de vingerwijzing naar de Grote Prijs van Nederland, maar we gaan in ieder geval ergens in juni en juli gaan we daar wat aandacht aan besteden aan de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Dus uh, de mensen die in Rotterdam en in Amsterdam uh, bezig waren geweest. Dus Rotterdam was 7 mei en 28 mei, dat was afgelopen vrijdag in Pakhuis Wilhelmina, die heb ik in ieder geval op de korrel. En die uh, komen dus in deze muziekboulevard uh, aan bod. En de muziekboulevard zal waarschijnlijk na volgende week veranderen in een zomerboulevard. Dus uh, hoe dat uh, verder gaat uh, worden, dat weten we niet. Uh, even uh, Marijn, ik maakte dus al uh, de, ja. uh, de opmerking na Fabian de Damers. Nooit van gehoord? Ik persoonlijk niet echt. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik ben er um, eigenlijk sinds kort um, echt mee bezig met mijn singing songwriter ja. dus, uh, ik, ik kijk persoonlijk ook meer echt, zeg maar, naar, de, uh, meer naar buitenlandse artiesten. Je ja. uh, loopt heel veel, veel voor, rond ja, in Nederland, Ja, ik hoor. wou net zeggen, ik weet dat we heel veel binnenlandse talenten hebben. Ik heb er nog één uh, klaar liggen, van, uh, uit, maar dat komt uit Zwolle. Marianne Oldenburg met uh, Mary Had A Little Band. Is ook... Helemaal goed, maar dat is een band. Maar wel heel erg mooi om naar te luisteren. Laten we eerst even luisteren naar Fabiane Dammers. Het uh, nummer wat, uh, wat ik uitgezocht heb uh, is uh, All This Craziness. Uh, is ook de titel van, uh, van haar demo die ze... Dacht ik vorig jaar heeft uitgebracht um, En ja uh, Ze is uh, bezig om het maar zo te zeggen Straks uh, in het programma Zondag in Kermeland Ga ik Roundabout Town draaien Maar dat heeft een speciale reden Want ik heb een blog geplaatst En dat gaat over retolders Maar dit is dus All This Craziness van Fabiana Dammers Spare a single life Zo, dat was uh, deze Kees Mayfield. Ja, ik zet hem weer eventjes weg, want anders dan, uh, hij gaat anders door. Uh, dit was uh, een nummer All Right Louise. Ik weet niet of hij dat toevallig uh, wijs ook afgelopen vrijdag heeft uh, gedaan in pakhuis Wilhelmina. Uh, daar was hij ook uh, te zien. Ik uh, neem al een klein voorschotje eerlijk gezegd op uh, wat er nog gaat komen. Maar dit is dus ook singer-songwriter en heeft uh, heel erg weg van folk rock. Wat deed het jou aan denken uh, Marijn? Want... ja, Mijn deed het dus heel erg denken aan uh, Neil Young. Ja. Ja. Ja, ik vond het echt heel mooi. En Fabiana Dammers, daar had jij ook nog wel wat over. Ja, uh, Joni Mitchell meen, zei je Johnny zelfs. Johnny Mitchell-achtig ja. uh, had ik het idee, ja. ja, da, da dacht ik eigenlijk meteen aan nou, toen die, die, ik meteen meteen toen toen een hoorde. hoorde. link link bestaat, dacht ik ook. Ik geloof ergens in de bio staat dat staat dat er ook echt in. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Damien Rice. Damien Rice, beetje Rice. ja, super. Ja, is ja echt, dat is echt, uh, cool. volgens mij een beetje de goede voor de singer-songwriter. Ja, 100%. Ja? Ja, ja, ja, zeker. Ja, er zijn er nog wel meer, maar hij is er ook wel één van hoor. Ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen een uh, inspiratie uit, uit hem halen. Ja, dat, geloof, weten. Ik. Ja, geloof, dat geloof, ik, geloof ik graag. Ja. Uh, nou is het, uh, even kijken, Bijna, het is al half één geweest, maar ik, uh, ik heb weer iets wat ik, wat ik weer moet doen. En nou had ik net, had ik, was ik het eentje vergeten erin te zetten. Ja, en dan krijg je natuurlijk pagina niet gevonden. Uh, maar ik heb hem inmiddels gevonden. En wat gaan we dan doen als het half 1 is geweest? Nou, dan doen we altijd dit. Uh, want ook Lex van de Hoorn heeft weer zijn weerbericht opgesteld voor vandaag. En natuurlijk ook voor maandag. Uh, voor vandaag ziet het er als volgt uit. Meest bewolkt met nu en dan regen en een bui. Af en toe een bui of een bui. Dat Staat er eigenlijk. Matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind en de maximumtemperatuur is 14 graden. Ja, ja. Het is niet echt uh, meeweer, Marijn. Uh, ja, ja. Hey, jij zou ook zeggen: van, uh, van ik hoorde uh, meer of meer op het strand. Uh. Ik wou net, nou, ik hoorde eigenlijk uh, vanmiddag lekker te werk op het strand. Maar uh, ja. dat ziet u als, als jij, nou neem je paraplu maar mee. Misschien dat zeggen. die parasols <laughs> nog ergens <laughs> kunnen dienen, denk ik. Zeker. <laughs> uh, maandag, dat is dan morgen, meest bewolkt en kans op wat regen. Matige aan zee tot vrij krachtige noordwestelijke wind en de maximumtemperatuur is ook dan weer 14 graden. Ja, uh, je ziet het. Hè? Ik heb nog, uh, ik heb weer mijn vliestrui uh, er ik weer bijgepakt. Uh, bij ja, jij ook. Ik zie er ook lekker warm Ja, uit, ja. Uh, doei. Het, uh, gisteren kreeg ik het verwijt uh, bij, uh, bij het feestje van uh, de Mickey's Bar. Uh, Ton en Dresp die zijn ermee gestopt. Ja, okay. ja, ja, ja, ja dat is ook daar kom ik uh, om half drie uh, in zondag in Kermland. Maak ik okay. even de link. Dus, uh, okay. <laughs> <laughs> maar uh, wat, wat is nou het geval? Uh, er vroeg iemand, uh, die vroeg gisteren aan mij van... Ja, heb je het niet ongelooflijk warm? Nou, ik was blij dat ik gisteren toch uh, weer... Dat ook nog een extra jackie erbij. Want ik liep gisteren terug naar huis. Dus ik denk, ja... Dun windje hoor. Het is uh, voordat je het weet, heb je het zo te pakken. en Ik had het toch bij, volgens mij bij het juiste eind. Normale middagtemperatuur uh, hoort 18,5 graden zijn. zijn we zo'n 3,5 van verwijderd. De zeewatertemperatuur. Vroeger hadden we hier Joyce Vasthouw. Euh, zit tegenwoordig euh, beter bekend als Joyce Meester. <laughs> Die heeft even de teen in, uh, in het zeewater gehangen en zij kwam tot de conclusie dat het 14 graden is. Ja, het is nog, nog een beetje aan, aan de koude en kille kant om een uh, lekkere plons in het zeewater te nemen. Niet, niet echt uh, bevorderlijk. Ja, dat zei ze vroeger altijd. We, we, we, we, we op zaterdagmiddag hadden we dan uh, deze uitvo uitvoering van dit programma. Ze zei, ja, hey, ik heb eventjes, uh, even meteen in, uh, in het zeewater gehangen, <laughs> dus, <laughs> ja, dat was altijd heel erg leuk. He? Van, uh, nou, als we elke keer als we het weer dan deden, van, uh, nou, was dit altijd stevig <laughs> okay. het, het onderdeel yeah. daar. Uh. <laughs> goed, uh, al die flauwe kul even op een stokje, maar we gaan nu eerst even uh, naar de, de man die hier een paar weken geleden was, twee weken geleden, met krukken kwam hij in de studio binnen. En dat is Mirko Haarmans. En hij heeft een singeltje uitgebracht. dat uh, Kijken, kijken en niks kopen. Loop met mijn liefje lekker over straat. Zie je daar een kijkende tijd van. Je maakt het weer te bond. Kijken, kijken, niks kopen. Lekker doorlopen. Kijken doe je met je ogen. Loop jij maar lekker door. Geen cent te maken. Niks met je handjes pakken. Je ziet er wat. Vagen komt zo'n schone naar me toe. Doe of ze me kent. Hey hallo. Ik weet wel wat ze wil, maar ik laat er even gaan. Zo zit ik voor een dubbeltje op de eerste rang. <laughs> kijk en kijk en niks komen. since a while now Lien Cairo was dat met Hello Memory. Uh, nou weet ik even niet... Oh ja, ik weet het alweer. Uh, Mirko Harmans hadden we ervoor nog met uh, Kijken, Kijken en, en Niks Kopen. En je, je hoort een racewagentje, zo hoor je al op de achtergrond. Maar dat uh, straks voor later. Uh, hoewel, niet helemaal waar, want uh, we gaan uh, zoiets uh, draaien. Want uh, Marijn, uh, op de avond dat jij... Uh, want we komen straks nog weer even terug op het uh, verhaal van jouw singer-songwriters-aspiraties uh, uh, die je hebt. Jazeker. Gewoon, echt, gewoon... Volhouden. En, uh, en ik uh, als ik het uh, zou... Uh, hoe, hoe loopt het uh, dat middelbare beroepsopleiding uh, ja, op dit moment? Het, het gaat heel goed. Ja? Ik uh, zit nu in mijn zeg maar... Uh, Derde ik, jaar, ja? Uh, ja nee. Ik, um, ik ben één keer blijven zitten. Ja? Moet ik eerlijk zeggen ook. Oh. <laughs> Omdat ik het een beetje... Ja, ik had wat problemen en uh, bepaalde dingetjes die niet helemaal lekker liepen. Ja. Dus ik mocht er nog in een jaartje over doen. Oh. Uh, ik ben er heel blij mee dat ik het heb gedaan. Want ja. ik ben er alleen maar beter van geworden. Is het zo? Uh, ja, zeker ja. weten. Ja. Um, ik uh, doe nu zeg maar... Maar het tweede jaar. Ik ja. moet het hierna nog een jaartje. Ja. En dan uh, ben ik er klaar mee. En dan uh, weet ik nog niet zeker uh, persoonlijk of ik naar het consortium ga. Ja. Daar zit ik uh, een beetje aan te twijfelen. Ik denk dat ik toch een, liever een wat bredere opleiding kies. Ja. Uh, dus ik denk dat ik media en entertainment ga doen. Ja. Omdat het uh, ja. Toch, ik moet eerlijk zeggen, het is toch best een onzeker vak hoor, muziek. Ja? Dus uh, ja, ja, vind ik persoonlijk vind ik dat wel. Ja. Ja. Dus, uh, maar uh, is er nog iets op een manier dat je je toch een beetje je kennis kan aanscherpen op het gebied van singer Want ja, je hebt het in je. Ja, zeker. Nou, nou weet je wat het leuk is? Um, ja. Ik vind zelf persoonlijk dat je niet eens wat leert van leraren, maar je leert zoveel van je medestudenten. Die mensen om je heen zijn zo muzikaal en uh, zijn zo goed ja. en uh, ja uh, uh, qua liedjes schrijven en, uh, en dat soort dingen zitten er ook wel veel mensen uh, uh, zeg maar bij mij op school die daar ook aan doen. Dus hmm. die, daar leer je gewoon heel veel van. En ik persoonlijk leer heel erg veel van de computer zelf, hè, van YouTube. Daar ja. kijk ik echt heel veel naar. Dus ja. Dat, uh, <kijkt> ja, dat geeft me eigenlijk wel weer een opkikker om uh, en inspiratie om te schrijven en te doen. Dus het ja. Dat, uh, ja. Nou, zoals gezegd, uh, dansé was jij op die avond. Uh, ik was niet het enige jurylid. Er was ook nog een ander jurylid. Dat was, dat was Joyce Meister. Hè, ja, uh, de, de dame van het uh, zeewatertemperatuur, om het maar zo te zeggen. <laughs> ja. Die, ja. ja uh, jij zei van. Ja, hij was een beetje nieuwsgierig. Maar van, van wat ze nou gedaan hebben. Ja, het is wel leuk. Oh, sorry hoor. Als ik hem brak. Maar het is wel leuk. Want, ja. oh, hoor, ja. ik, ja. wel leuk, want ik heb, um, ik moet ook eerlijk zeggen. Helemaal in het begin. Ik ben dus drie jaar geleden ongeveer een beetje begonnen met mijn muziek. Zo ja. dus mijn moeder toen ook al van. Ga nou een keer meedoen naar een talentenjacht. Ja. Dus, uh, en toen was, wat was toen helemaal in? Volgens mij was dat Idols 2, volgens yeah. mij was yeah. dat helemaal in. En ik kwam daar dus uh, in Amsterdam. En wie stond daarnaast van? Stond Joyce daar ook bij. <laughs> <Ja>. dus, uh, <laughs> ik zat daar bij Joyce, ja. heel zenuwachtig. Ik ja. dus, uh, ja. dacht van nou, we gaan het maar een keer proberen, ja en uh, ik liep daar dus die audities binnen en ik werd dus gewoon uh, keihard afgekraakt en weer teruggestuurd en uh, ik kwam buiten en Son Joyce daar ook buiten, dus ze stonden we met z'n tweeën <laughs> buiten ja. en uh, we waren niet door, maar ja, ja. weet je, niet te erg of zo. maar ja. uh, vandaar dat ik eigenlijk best benieuwd was wat zij eigenlijk nu, nu doet met muziek ja. En, Nou ja, uh, uh, dat, ik, die, dat antwoord kan ik je geven, uh, ze doet uh, op dit moment de Dutch Academy of Performing Arts zoals dat heet, het Nederlands Music Ensemble in Zoetermeer, dus voor de mensen die uh, dat uh, willen weten is dat uh, de opleiding, zo heette het eerst, en nu heet het Dutch Academy of Performing Arts. Uh, daar uh, leren ze dus echt gewoon met hun stem om uh, te gaan. Ik heb uh, meerdere uitvoeringen hebben gezien nu uh, van uh, de groep waar uh, zij uh, mee, uh, mee te maken heeft. Uh, uiteindelijk heeft ze ook uh, zelf uh, wat uh, gedaan. Uh, ze heeft een nummer van Jewel bewerkt. Uh, een nummer Foolish Games. En ik denk dat dat het nu... Tijd is om daar eens even naar te luisteren. Hier is dus de uitvoering van Joyce Meisters, Foolish Games van Jewel. sing-a-songwriter, maar het is altijd wel even lekker als je ook gewoon even een wat up-tempo nummer er even tussendoor uh, wurmt. Maar dan was dat met uh, Give It To Me, een klein kikker in mijn keel. <coughs> Sorry. Ja. <laughs> Nu doe je doet het gewoon live op de radio. Ja, Daar wil je helemaal niks van natuurlijk. Ja. Dat merk ik. Ja. Uh, uh, je, je, je zit er ook echt ontspannen bij. Je zou ja, gewoon natuurlijk. mijn sidekick uh, elke week kunnen zijn. Ja, 100%. <laughs> ik vind het oh, altijd genieten van. Dus ja? ik vind ja? het hartstikke leuk. Ja, ah, als je, echt je toch... Leuk. Uh, wat je zei, uh, in de, onder het plaatje zei je van... Nou, ik weet niet of ik helemaal echt uh, doorga met de popmuziek. Jawel, ik ja? wil er wel heel graag mee doorgaan. Ja? Alleen, um, ik... Je bent ook spoor... reëel. Ja, dat ja. is het. Ja. Ik, ben, ik kijk gewoon heel reëel. En ja. uh, ik kijk ook gewoon uh, naar, natuurlijk, uh, naar andere muzikanten, hoe zij dat nou uh, doen. Mm -hmm. En ik weet gewoon persoonlijk... Wij krijgen natuurlijk ook op school het vak ondernemen. Mm -hmm. En wij krijgen daar ook gewoon te horen hoe, ja, eigenlijk hoe lastig het ook is zeg maar, om jezelf... Uh, de muziekbusiness in te werpen, zeg maar. En om daar echt goed een zakcentje uh, mee te verdienen. Dat is ja. gewoon best wel moeilijk, zeg ja, maar, weet ja. je wel. Dus, uh, en dan, je hebt niet alleen talent nodig. Je hebt ook heel veel andere dingen nodig. Uh, ja. Wil je daar gewoon uh, ja, verder in gaan? Ja, misschien is het een uh, manier om de juiste mensen te, te kunnen tegenkomen. Zeker. Ah, nou ja, netwerk is uh, denk ik ook uh, heel, iets, belangrijk, heel belangrijk. Daarin. Ja, tuurlijk. Zeker Ik Zou eigenlijk voorstellen, ga mee met mij bij de volgende kwartfinale uh, ronde van de Grote Prijs van Nederland in Den Haag. Ga ik zeker doen. Ja, dan, uh, dan gaan we eens even kijken of daar uh, nog wat, uh, weet ik veel wat, voor jou dan ja, tussen zou zitten. Connectie. Ja, connectie. Ja, uh, ik, ik zeg het gewoon schaamteloos, want het interesseert me toch helemaal uh, gewoon geen ene, ene moeder, wat, uh, wat de rest uh, van de luisteren <laughs> denkt. Nee, nee, maar het is ook goed, ja, ja. tuurlijk. Uh, is, want op uh, deze manier uh, kom je gewoon, uh, denk ik, in aanraking met anderen om, uh, die ook bezig zijn met, met datzelfde verhaal waar jij mee bezig is. Ja. En misschien dat jullie elkaar ergens vinden op, op het gebied van hè, mee muziceren, om het maar zo te zeggen. Ja, nou ja, nou, weet je wat het is. Ik heb wel zeg maar van um, het is gewoon uh, wat ik zei.